Hey, ik wil be beginnen met een vraagje. Wat, wat is nou een verlangen wat we allemaal hebben, diep van binnen? Ja, je, je ziet het eigenlijk al. Ik, happiness. Een verlangen naar geluk. Ik denk, ik, tenminste ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zei... Nee, ik wil eigenlijk niet gelukkig zijn. Dat is echt, denk ik, ons diepste verlangen en daar doen we, doen we alles voor. Maar als je tien verschillende mensen vraagt... Hoe je nou gelukkig wordt, dan krijg je waarschijnlijk tien verschillende antwoorden. De ene zegt, je wordt gelukkig als je een hele hechte familie om je heen hebt. De andere zegt, nee, als je, als je een heleboel vrienden hebt. De andere zegt, nee, je wordt gelukkig als je, als je een hele goede carrière maakt. De andere zegt, nee, je wordt gelukkig als je een heleboel snoep eet, toch? Of als je een heleboel volgers of op Twitter hebt, of je bent populair... Er zijn zoveel verschillende antwoorden op die vraag. En tegelijkertijd zijn er maar zo weinig mensen die ook echt gelukkig zijn. Die echt dat geluk vinden. Ik las pas uh, een onderzoek. Dat uh, de meest moderne auto's, dat die allerlei uh, gadgets hebben. Allerlei technische voefjes en hulpmiddelen. Maar dat... De automobilist of de bestuurders van die ouders, auto's ze amper gebruiken. En waarom is dat? Omdat ze die gebruiksaanwijzing nooit of amper lezen. En ehm, daardoor weten ze dus helemaal niet wat hun auto allemaal kan. En daardoor missen ze dus een stuk comfort, maar nog erger gebeuren er ongelukken die eigenlijk helemaal niet zouden hoeven gebeuren als ze zouden weten hoe de autofabrikant die auto nou echt bedoeld heeft. Nou vrienden, zo is het ook met het leven. God heeft ons gemaakt. Hij weet hoe we in elkaar zitten. Hij weet wat goed voor ons is, hoe we het beste tot ons recht komen. Maar zoveel mensen proberen dus gelukkig te worden buiten God om. En vervolgens vragen ze zich af hoe het nou komt dat ze maar niet gelukkig worden. En weet je, God heeft ons dus ook een gebruiksaanwijzing gegeven. Dat is zijn woord, de Bijbel. Daarin staat precies hoe we bedoeld zijn, hoe we nou echt gelukkig worden. En van heel die gebruiksaanwijzing is er één gedeelte wat nou echt helemaal gaat over happiness. Over hoe we nou echt gelukkig kunnen worden. En dat is de zogenaamde bergreden. De bergreden is het onderwijs wat Jezus ons geeft in Matthäus hoofdstuk 5 tot 7 en daarin legt hij eigenlijk uit hoe dat leven in het Koninkrijk van God er nou eigenlijk uitziet. En dat leven is een leven wat echt gelukkig maakt. Zowel christenen als niet-christenen zijn het erover eens dat die bergreden, dat dat het meest het meest hoogstaande onderwijs is wat er ooit gegeven is. Door welke wijze man of religieuze leraar ooit? Mahatma Gandhi bijvoorbeeld, de vrijheidsstrijder en oprichter van de staat van India, die las de bergreden elke dag. En waarom? Hij was geen christen, hij was hindoe, maar hij werd er zo door geïnspireerd en uitgedaagd. En die bergheden is ontzettend praktisch. Die gaat eigenlijk over van alles waar we allemaal tegenaan lopen in het leven. Um, relaties, teleurstellingen, boosheid, verleiding, onrecht, geld, oordelen, bidden. En in die bergheden leert Jezus dus ons hoe we daarmee om kunnen gaan. Op zo'n manier dat we gelukkig zijn, dat we gelukkig blijven. En de komende weken vandaag en de komende weken... gaan we dus op de ontdekkingstocht door die bergreden. Nou, misschien vraag je je af... waarom heet het eigenlijk de bergreden? Nou, heel simpel. Omdat Jezus dat onderwijs die reden gaf op een berg. En je vraagt je me af waarom? Nou, in die tijd... had je geen elektrische geluidsversterking. Is dus Misschien maar goed ook, want er kan er niks fout gaan. Maar... in die tijd was er ook weer wel geluidsversterking. En dat deed je door bovenaan een bergheuvel te gaan staan. En als je dan met stemverheffing sprak, dan werd dat geluid gedragen over heel die bergheiding heen. En dan konden duizend mensen je tegelijkertijd verstaan. Nou, dat deed Jezus dus op die bergheiding. We weten niet welke berg het was. Nou, laten we vandaag het eerste stuk van die bergreden lezen. Matthäus 5, vers 1 tot 10. Laten we het samenlezen. Toen hij, dat is Jezus, de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Hij zei: Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.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 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Wauw. Er zitten zo ongelooflijk veel diepe waarheden in dit ene stukje. Ik zou er met gemak tien verschillende preken over kunnen houden. Elke vers één. Maar dan schieten we nooit op en dan zijn we volgend jaar nog in die berg rijden. Dus ik wil die tien geluk. Wie gelukkig is, wil ik in één preek duwen en, en bespreken. Bid voor me, want de kinderen zijn vandaag in de dienst... en ze houden er absoluut niet van als ik te lang spreek. Ze hebben zelfs een stopwatch in de hand. Vraagje, toch? Wie, wie weet hoe dit stuk wat we net gelezen hebben ook wel genoemd wordt? Iemand? Iemand? De zaligsprekingen. En waarom is dat? Omdat in de oudere vertalingen elke keer als hier het woord geluk terugkomt, het woord zalig gebruikt werd. Nou, jullie kennen het woord zalig waarschijnlijk alleen van de paus, die, die elk jaar ons een zalig Pasen toewenst. En bedankt voor de bloemen, zegt, vanuit Rome. Maar zalig betekent iets als gezegend en heilzaam. Maar het Griekse woord wat hiervoor gebruikt wordt, Makarios, dat betekent eigenlijk heel gewoon gelukkig. Zoals wij het gebruiken in dagelijks taalgebruik. Dus ik ben heel blij dat die nieuwere vertalingen het echt ook met gelukkig vertalen. En ik vind het zo mooi en zo toepasselijk om een serie over gelukkig zijn te beginnen met een lijst, tien keer, van mensen die gelukkig zijn. Wie nu echt. Gelukkig zijn. Maar laten we eerlijk zijn. Dit is wel een hele rare lijst. Dit is wel een hele rare lijst voor mensen die gelukkig zijn. Toch? Je bent gelukkig als je nederig bent. Als je treurt. Als je honger en dorst hebt. Als je vervolgd wordt. Het is niet echt hoe wij gelukkig voor ons zien. Toch? In de wereld word je juist als gelukkig gezien, niet als je nederig bent, als je trots bent. Niet als je treurt, maar als je blij bent. Niet als je honger en dorst hebt, maar als je vol bent. Vol bent van jezelf. Niet als je vervolgd wordt, maar als je een comfortabel en probleemloos leven hebt. Toch? Maar als, maar als zo vaak zet Jezus... De wereld compleet op zijn kop. En in het Koninkrijk van God gelden dus blijkbaar hele andere normen voor geluk. En manieren waarop je gelukkig kunt worden. Nou, ik, vandaag wil ik er een aantal uitpakken. Ik zou het liefst allemaal behandelen, maar ik ga er een aantal uitpikken van deze zaligsprekingen. Laten we eerst naar vers 3 kijken. Gelukkig wie nederig zijn van hart... Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Het is niet voor niks dat Jezus hiermee begint, met deze zaligspreking. Nederig van hart. Want dit is de enige manier om dat koninkrijk van God binnen te komen. Daar begint het mee. Daar begint alles mee. Als je nederig bent van hart. Nou, wat, wat betekent dat? Je bent nederig van hart als je beseft hoe zwak je bent. En als je toegeeft dat je jezelf nooit, maar dan ook nooit zou kunnen redden. Of jezelf maar zou kunnen verbeteren. Als je toegeeft naar God dat je zijn hulp, zijn redding, zijn vergeving nodig hebt. Dan ben je nederig van hart. En nederig van hart staat recht tegenover trots zijn. Als je helemaal vol bent van jezelf en je, je denkt dat je het allemaal zelf wel kunt. Maar Jezus zegt nee. Je bent pas gelukkig als je niet langer je geluk bij jezelf zoekt, maar bij mij. Dan ben je nederig van hart. Dan mag je in mijn koninkrijk komen. Dan ben je pas echt gelukkig. Laten we de volgende nemen. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Opnieuw, wat, wat bedoelt Jezus nou? Dat lijkt toch onzin? Als je treurt, ben je gelukkig? He, in, in, in mijn opinie ben je ongelukkig als je treurt. Toch? Wat bedoelt Jezus hiermee? Nou, ik geloof dat Jezus niet zomaar... ...elke manier van treuren en van verdriet bedoelt ...maar een bepaalde manier van treuren... ...namelijk treuren over je eigen gebrokenheid. Treuren over het feit... ...dat je elke keer weer de neiging hebt om het verkeerde te doen... ...terwijl je eigenlijk weet dat je het niet moet doen. Ken je dat gevoel? Je wilt het goede doen... ...en vervolgens doe je precies wat je eigenlijk niet wilt. Waarvan je weet dat het niet oké okay is. Je weet dat je niet moet schelden tegen andere weggebruikers... die asociaal rijden. En toch doe je het toch. En toch doe je het. Je weet dat je niet boos en kortaf en ongeduldig moet zijn... naar jengende kinderen. En toch doe je het. Je weet dat je broertje of zusje niet moet slaan. En toch doe je het. Je weet dat je niet naar die ene website moet gaan... En je doet het toch. Keer op keer op keer. Dat is nou de zonde in ons. En pas als je echt gaat beseffen hoe groot die zonde bij jou van binnen is, dan ga je treuren. Dan ga je treuren over je eigen gebrokenheid. En de Bijbel noemt dat brouw. Nou, waarom is dat zo'n big deal? Omdat pas dan je gaat beseffen hoe groot Gods genade is en hoe goed dat nieuws, dat evangelie, dat Jezus voor jou gestorven is. Zodat jij vergeven kunt worden. En pas dan ga je echt dankbaarheid en blijdschap voelen. Wat Jezus voor jou en voor anderen gedaan heeft. Pas dan word je getroost. Pas dan word je echt gelukkig. Laten we naar vers 6 kijken. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Opnieuw, wat bedoelt Jezus nou? Daar word je toch niet gelukkig van, van hongeren en dorsten? Nee, je wordt niet gelukkig als je constant honger en dorst hebt naar, naar eten en drinken, naar rijkdom en comfort. En waarom niet? Omdat het nooit genoeg is. He, altijd wil je meer, altijd verlang je naar meer en altijd blijft die leegte van binnen. Elk jaar is er in uh, Amsterdam, de, in de Amsterdam Raai, de zogenaamde Miljonair Fair. Een evenement voor de allerrijkste van Amsterdam, van Nederland. Uh, ik ben er zelf nog nooit geweest. Uh, daar betaalt Oase me net ietsje te weinig voor. Maar ik, ik zag een keer op programma, zag ik een item over de miljonair fair. En ik, ik kijk altijd heel erg naar gezichten en naar ogen. En ik keek naar die gezichten van die mensen op de miljonair fair. Wat denk je? Zagen ze er gelukkig uit? Nee, absoluut niet. En waarom niet? Omdat je nooit genoeg hebt. Als je 1 miljoen hebt, wil je 2 miljoen. Als je 2 miljoen hebt, wil je 4 miljoen en noem maar op en je kijkt alleen maar naar die ander die nog meer heeft, of een nog groter jacht, of Rolls Royce, of noem maar op. Daar word je niet gelukkig van. Maar Jezus zegt, je wordt dus wel gelukkig als je verlangt, als je honger en dorst naar gerechtigheid. Nou, wat is, wat is gerechtigheid? Hoe de Bijbel gerechtigheid omschrijft, is simpelweg dat de wil van God gebeurt. Dat de wil van God gedaan wordt. Want alleen de wil van God is echt helemaal rechtvaardig. Nou, hoeveel rechtvaardigheid is er in de wereld? Ik weet niet hoe het met jullie is, maar als ik om me heen kijk, dan is er ontzettend veel onrecht. Je hoeft maar het journaal te kijken en te zien hoe ongelooflijk veel onrecht er is in de wereld. He, armen die onderdrukt worden, mensen die uitgebuit en in slavernij verhandeld worden, de armen die steeds maar armer worden en de rijken die steeds maar rijker worden, corruptie, geweld, racisme, noem maar op. Ik, ik heb zelfs soms dat ik gewoon even het journaal niet meer kan kijken, omdat er zo ongelooflijk veel onrecht is en ik word er moedeloos van. Het doet zoveel pijn omdat ik zo verlang naar recht en recht, rechtvaardigheid en gerechtigheid. En eerlijk gezegd voel ik me dan niet echt gelukkig. En toch zegt Jezus, als jij verlangt naar gerechtigheid, dan zul je gelukkig worden. Want je mag weten dat ik alles nieuw maak. Die mag weten dat ik mijn koninkrijk aan het bouwen ben. En mijn koninkrijk is een koninkrijk van recht en gerechtigheid en rechtvaardigheid. En op een dag, als Jezus terug zal komen, dan is dat onrecht voltooid verleden tijd. En dan zal Gods koninkrijk het enige zijn wat er is. Maar nu mogen wij al aan dat koninkrijk meebouwen. Mogen we bijdragen aan die rechtvaardigheid in de wereld. Op de plek waar we wonen of werken, hier in Nieuw-West, in de kleren die we kopen, de voedsel dat we eten, hoe we met elkaar omgaan, mogen we bijdragen aan rechtvaardigheid, mogen we daarnaar verlangen. En Jezus zegt, dan word je echt gelukkig. Vers 8. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Ik vind dit misschien nog wel de mooiste. Want wie wil dat nou niet? God zien. Maar wat betekent dat? Zuiver van hart zijn. Nou, gelukkig betekent het dus niet dat je zonder zonde bent. Want er zou niemand van ons God kunnen zien. De manier waarop de Bijbel over zuiver van hart zijn praat. Is dat je hart onverdeeld is. Onverdeeld. Ik... Ik wil even iemand naar voren roepen die heel goed de spagaat kan doen. Zijn hier kinderen of volwassenen die even de spagaat kunnen voordoen? Iemand? Nee? Ah, kom op. Wie kan de spagaat? Hè? Magheid, Magheid, kom. Oh, ze heeft een rok aan. Nee, dat kan niet. Nou... Dat vind ik heel jammer dit. Dan zou ik het maar zelf voordoen. Waarom had ik iemand nodig om de spagaat voor te doen? Omdat het ontzettend ongemakkelijk is. Weet je, als je in een spagaat zit, vooral voor langere tijd... dan zit je met je ene been hier en met je andere been daar. En zo is het als je een verdeeld hart hebt. Aan de ene kant zit je met je hart bij God... Met een ander deel van je hart zit je bij de wereld. En dingen die God uitsluiten. En dat worden afgoden Waar je steeds meer aandacht en geld en tijd aan gaat besteden. Je kan er niet meer zonder. En daar zoek je je geluk. Maar weet je, als je zo leeft, dan leef je dus constant in die spagaat. En daar word je ontzettend ongelukkig van. En waarom? Omdat je niet meer echt kunt genieten van Gods liefde. Want je hart zit voor een groot gedeelte ergens anders. Maar je kunt dus ook niet meer echt genieten van die afgoden, want je voelt je constant schuldig dat je hart niet helemaal bij God is. Toch? Herkenbaar? Dus kom uit die spagaat. Want de enige manier om dus gelukkig te worden, is je dus helemaal onverdeeld op God te richten. God op de eerste plaats te zetten. Zuiver van hart te zijn. En weet je, het mooie is... hoe meer je gaat verlangen om God te zien... hoe meer je ook van Hem gaat zien in je leven. Weet je, het probleem is niet dat God er niet is. God is er. Altijd en overal. Het probleem is alleen dat wij Hem niet zien. En hoe meer je gaat verlangen om God te zien... hoe meer je Hem gaat zien in je leven. Als je je Bijbel leest... als je op je fiets zit en je praat met God... Je ziet iets van God in de grimlach van die kassière in Albert Heijn. Je ziet iets van God in die prachtige zonsondergang die je ziet boven de slotenplas. Je ziet iets van God als je met een vriend praat en hij of zij bemoedigt je. Je ziet iets van God, terwijl we samen God aanbidden. Hier in Oase. En weet je wat mooi is? Hoe meer je van God gaat zien in je leven, hoe gelukkiger je wordt. Dat is echt zo. Laten we de laatste nemen, vers 9. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Vrienden, heb je het wel eens afgevraagd hoe het komt dat zoveel mensen ongelukkig zijn in deze wereld? Ik denk dat dat voor een groot gedeelte komt doordat zoveel mensen in conflict leven met andere mensen. En weet je, helaas ook heel veel christenen. Het is niet voor niks dat de afgelopen 50 jaar er zo ongelooflijk veel kerkscheidingen hebben plaatsgevonden. Ik, ik, ik sprak gisteren een vriend van mij, die, die zit in een kerk in Den Haag en die vertelde me dat de, voorgangers, de voorganger en de oudste nu vechtend met elkaar over straat rollen. En ik vroeg, waar gaat het dan om? En dat kon hij me dus amper uitleggen. Het gaat helemaal nergens over. God roept ons om vredestichters te zijn. En we gaan vechten met elkaar over straat. Maar weet je als je dus constant in conflict leeft met anderen dan word je dus niet gelukkig, want je ervaart constant stress en spanning. Je maakt jezelf ongelukkig en je maakt die ander ongelukkig. Maar Jezus zegt gelukkig ben je als je vredestichter bent. Nou wat betekent dat als je vredestichter bent? Romeinen, een ander boek in de Bijbel, hoofdstuk 12, vers 17 en 18, die omschrijft dat eigenlijk heel mooi. Wat dat betekent om vredestichter te zijn. Daar staat, vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Weet je, ik vind dit zo mooi hè, dit geeft zoveel ontspanning. Het enige waar wij verantwoordelijk zijn, is onze eigen gedrag en onze eigen houding. Als wij maar alles doen wat in onze macht ligt om in vrede te leven met anderen. Weet je, je zult altijd mensen hebben die jou niet mogen of die jou het licht in je ogen niet gunnen, maar dat is hun probleem. Als jij maar alles doet van jouw kant om in vrede te leven. En weet je wat er dan gebeurt als je zo leeft? Dan kun je iedereen recht in de ogen kijken. Dat geeft ontzettend veel rust en ontspanning. En weet je wat er dan ook gebeurt? Dan gaan mensen God in jou herkennen. Want God is een God van vrede. Jezus is de prins van vrede. De Heilige Geest is een geest van vrede. En dan gaan ze dus inderdaad wat hier staat, dan gaan ze zeggen. Jij bent een kind van God. Want jij bent een vredestichter. Nou, sorry jongens, ik, ik moet het hierbij laten. Het liefst zou, had ik de andere zaligsprekingen ook nog gedaan, maar die stopwoords. He, kinderen? In plaats daarvan wil ik een experimentje doen. Laten we al deze eigenschappen van een gelukkig mens eens dus op een rijtje zetten. Ik heb het op de powerpoint gezet. En op die stippellijn onze eigen naam invullen. En even samen hardop oplezen... En dan met je eigen naam. Oké? Okay? Dus Martijn is nederig van hart. Martijn treurt over het slechte. En dan je eigen naam. Oké? Okay? Zullen we dat samen doen? Martijn is nederig van hart. Martijn treurt over het slechte. Martijn is zachtmoedig. Martijn is hongerend en dorstig naar gerechtigheid. Martijn is barmhartig. Martijn is zuiver van hart. Martijn is een vredestichter. Martijn wordt vervolgd vanwege de gerechtigheid. Hoe voelt dat? Klopt dat helemaal? Niet echt hè? Tenminste niet, niet bij mij. Voor mij in ieder geval niet. En weet je waarom? Omdat er maar één persoon ooit geweest is voor wie deze omschrijvingen van een gelukkig mens altijd en overal gelden. 100%. En je, je raadt het al, dat is de persoon Jezus. Weet je, eigenlijk is dit één lange omschrijving van wie Jezus is. Want Jezus was nederig van hart. Jezus treurde over het slechte. Hij was zachtmoedig, hongerend en dorstend naar gerechtigheid. Hij was barmhartig, zuiver van hart, een vredestichter. En hij werd vervolgd vanwege de gerechtigheid. En weet je, volgens mij was Jezus daarom ook de enige persoon... Die echt dat geluk kennen zoals God het voor de mens bedoeld heeft. Nou, de vraag is: hoe kunnen wij dat geluk leren kennen wat Jezus had? Door heel hard te gaan proberen om ook zo zachtmoedig en, en puur en zuiver en, en zachtmoedig te worden? Nee. Probeer maar eens heel hard zagmoedig en zuiver en nederig te zijn, dat gaat je niet lukken. Net zo goed als iemand die wegzakt in een moeras zichzelf niet aan zijn nekvel omhoog kan trekken. Dat lukt niet. En waarom niet? Die stomme zonde. En daarom is het zulk goed nieuws wat het evangelie ons vertelt... Namelijk dat we het niet zelf hoeven te doen, maar dat God het in ons wil doen. Het enige wat wij hoeven te doen, is tegen Jezus te zeggen, Heer, wees mij zonder genadig. Hier ben ik. Ik geef me helemaal over aan u. Wilt u me maken zoals u? En weet je, op dat moment komt Jezus in ons wonen door zijn Heilige Geest... En dan gaat Hij ons van binnenuit veranderen. Dan gaat Hij alle rotzooi eruit gooien, alle gofvel. Dan gaat Hij alles schoonmaken. En dan gaat Hij ons helemaal opnieuw inrichten. Want Hij verlangt ernaar om zich helemaal thuis te voelen in ons. Weet je, er is een gezegde wat zegt, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. En dat is zo waar voor ons geloof. Hoe meer je met Jezus omgaat, hoe meer je met hem praat, hoe meer je zijn woord leest, hoe meer je hem betrekt bij alle aspecten van je leven, hoe meer je als hem gaat worden. Hoe meer je nederig wordt en zachtmoedig en barmhartig en vredig. En ik heb dat echt ervaren in mijn leven. Ik heb het volgens mij wel eens vaker verteld... Maar weet je hoe mensen mij vroeger omschreven? Voor de mensen die het nog nooit gehoord hebben. Mensen zeiden, Martijn, dat is de jongen die altijd zo boos kijkt. En het was echt zo. Ik had altijd zo'n blik op mijn gezicht. En waarom? Omdat ik diep van binnen ongelukkig was. Weet je wat mensen nu vaak tegen me zeggen? Martijn, waarom kijk je zo blij uit je ogen? Waarom glimlach je zo vaak? En dat is niet om mezelf op mijn schouder te kloppen, maar alleen om te getuigen wat God in ons kan doen. En dat Hij ons echt gelukkig kan maken. Vrienden, verlangen jullie ernaar gelukkig te worden? Ja? Focus je dan niet te veel op gelukkig worden. Weet je waarom niet? Omdat geluk als een vlinder is. Als je heel hard gaat proberen om die vlinder te vangen, dan vliegt die alleen maar keihard weg. Maar als je gewoon rustig gaat zitten, dan is de kans groot dat die vlinder op een gegeven moment vanzelf op je hand landt. Wil je gelukkig worden, focus je niet op geluk, maar op Jezus. En dan zul je vanzelf gelukkig worden. Misschien niet op een manier die de wereld ons voorschrijft met heel veel geld en comfort en makkelijk leven... Maar wel op een manier dat je nederig wordt. Dat je zuiver wordt. Dat je een instrument van God wordt. Om vrede te brengen en rechtvaardig, rechtvaardigheid te brengen, waar je ook komt. En weet je, en dat is het mooiste wat er is. Dat is een leven wat echt gelukkig maakt. Ik wil eindigen met het samen hart op bidden van een gebed... Een heel oud gebed en dat gebed is een gebed van Franciscus van Assisi. Wie heeft er wel eens van Franciscus van Assisi gehoord? Ja, behalve Jezus is Franciscus van Assisi een voorbeeld voor mij van iemand die echt gelukkig was. Die echt bamhartig was, die echt nederig was. Die echt zuiver van hart was, die echt vrede bracht, waar hij ook kwam. En in 1400 schreef hij dit gebed... En dit is ook mijn gebed voor mezelf en voor jullie. Dus laten we het samen hardop bidden. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is. Eenheid waar mensen verdeeld zijn. Vergeving aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt. Geloof wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is. En vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij. Niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden als anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelf getroost te worden als anderen te troosten. Niet zozeer om bemind te worden als te beminnen. Want als ik geef, zal mij gegeven worden. Als ik vergeef, zal mij vergeven worden. En als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Amen.